Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag gaat het vandaag weer over onderwijs. De tijd begint te dringen. Over twee dagen moet er worden gestemd over de begroting voor komend jaar. Maar regeringspartijen hebben hulp nodig van de oppositie. Er moet dus een deal worden gesloten, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Maar dat gaat nog lastig worden. Ze liggen echt heel ver uit elkaar, kun je zeggen, de coalitie en oppositie. Want ja, die oppositiepartijen die zichzelf het monsterverbond noemen, die willen 1,3 miljard van de onderwijsbezuinigingen van tafel hebben. Terwijl de coalitie gisteren een tegenvoorstel deed van 360 miljoen. Kortom, ze liggen nog bijna een miljard euro uit elkaar. De oppositiepartijen willen onder meer dat de langstudeerboete... en de bezuiniging op leraren salarissen verdwijnen. De politie in Finland zegt dat ze geen onderzoek doen... naar twee breuken in een internetkabel. Een glasvezelkabel die loopt tussen Finland en Zweden... is op twee plekken beschadigd. Lokale media zeiden eerst nog dat er onderzoek werd gedaan naar sabotage. Het bedrijf achter de kabel zegt nu dat één van de twee breuken... waarschijnlijk is veroorzaakt door graafwerkzaamheden. In het Brabantse dorp Leende is een explosie geweest bij een huis. Daar woont een gezin met drie kinderen. Ze waren thuis, maar niemand raakte gewond. Twee maanden geleden was in dezelfde straat ook al een explosie. Toen bij een huis aan de overkant. En omwonenden van de Efteling voelen zich genaaid door de gemeente. Jaren geleden is er bij hen ingevoerd dat je alleen mag parkeren met een vergunning... om te voorkomen dat bezoekers van het pretpark hun auto's gratis in de woonwijk zouden neerzetten. Bewoners kregen dat papiertje altijd gratis, maar daar komt een einde aan. Binnenkort moeten ze 50 piek aftikken. Dat gaat bij deze man flink in de papieren lopen. Het is niet alleen 50 euro, het is meer dan 50 euro. Je hebt een bezoekerspas heb je nodig. Wij hebben twee auto's. De vrouw heeft een auto, ik heb een auto. En we hebben nog een camper, dus dat is al 150 plus bezoekerspas. Dat is 200 euro in een jaar. Nou, ik vind het eigenlijk best schandalig. In feite worden ze gestraft omdat we kort bij de Hefkling wonen. Daar komt het eigenlijk om niet. voelt me ook eigenlijk belazerd. De gemeente zegt dat het niet anders kan, omdat ze geld nodig hebben. Het weer nog een wisselend dagje met vanochtend wolken en zon, maar ook kans op een buitje. Vanmiddag is het vaker droog, al zijn er vooral in het noorden nog wat spetters. Het wordt vandaag een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A1 amersfoort Amsterdam. 20 minuten bij Knoop in het De A2 is weer vrij vanuit Utrecht naar Amsterdam na een ongeluk bij Vinkenveen. Vanaf Breukelen 5 kilometer file en nog 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij Knoop in is de linkerrijstrook dicht. En twee rijstrook vanaf A27 zijn dicht vanuit Almere naar Gork bij de Beeld. Vanaf Hilversum 8 km file na een ongeluk en dik 20 minuten vertraging daar. 20 20 minuten vertraging ook bij Loener Sloot op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. En 20 minuten vertraging op de N235 vanuit Pummeren naar Amsterdam bij het Schouw. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hapige gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de louis 1 is voor iedereen de plek om heerlijk te vertoeven. En rabbelen is niet zomaar een plek. Rabbelen is een beleving. Kom gezellig bij ons rabbelen op de Formule 1 zondag. Met wit en lekkere hapjes. Genieten van de strijd tussen Verstappen, Leclerc, Hamilton en Ricciard. De Brits Club het Marnechor, diverse VVA's en de redacties van de lokale media weten ons te vinden om te spelen, te vergaderen en te zingen. Ook dat is rabbelen. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier. I want you back again. It's different. Vandaag tijdloze klassiekers uit de Evergreen Top 1000... die uitgezonden is op Radio 5. Deze lijst brengt ons de meest geliefde nummers... die generaties hebben geïnspireerd en ontroerd. Laten we samen duiken in de muziek... die ons allemaal verbindt en herinneringen oproept. Zet je schrap voor een reis door de mooiste melodieën... en onvergetelijke hits. De eerste was Tell Me... een nummer dat de rauwe energie en emotie... van de vroege stoons perfect vastlegt. Daarna volgt Time is on my side... Een klassieker die ons herinnert aan de tijdloze kwaliteit van hun muziek. En tenslotte, Brown Sugar, een nummer dat de rock-and-roll spirit van de jaren zeventig belichaamt. La Viva Commencee van Johnny Holiday is een nummer dat de belofte van een nieuw begin en de vreugde van het leven viert. Vervolgens een Flirt van Michel Delpech een speelse en romantische ode aan de liefde. En tot slot een diep emotioneel stuk van Jacques Brel. Voir une ami pleuré, dat de pijn en schoonheid van vriendschap en verlies verkent. Pour moi, la vie va commencer en revenant dans ce pays là où le soleil et le vent là où mes amis mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant Pour moi la vie va commencer et mon passé sort de l'oubli Soldaat ma prairie, chevauchant avec mes amis, pour ma la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer Et je peux voir descendre la nuit Sans avoir peur d'être surpris Tandis qu'au loin comme un troupeau Passent les ombres des chevaux Pour moi la vie va commencer Et sous le ciel de ce pays Passons en Triple Play is een programma boordevol afwisseling. Toi. Puis la mort qui est tout au bout Le corps incline déjà la tête Étonné d'être encore debout Bien sûr les femmes infidèles Et les oiseaux assassinés Mon cœur perd de leurs ailes mais, mais voir un ami Pleurer Bien sûr, ces villes épuisées Par ces enfants de cinquante ans Notre impuissance À les aider Et nos amours qui ont mal au dents, bien sûr, le temps qui va trop vite s'aimer trop rempli de noyé, la vérité qui nous évite. Voir un ami Pleurer Bien sûr Nos miroirs Sont intègres Ni le courage D'être juif Ni l'élégance D'être nègre On se croit Mèche On n'est que suif Et tous ces hommes Qui sont nos frères Tellement Qu'on est plus étonné Que par amour Ils nous lacèrent Mais Mais voir un ami Pleurer We gaan verder met een van de meest geliefde bands uit de Evergreen Top 1000, ABBA. Slipping Through My Fingers, een ontroerend nummer over het verstrijken van tijd en de kostbare momenten die we koesteren. Daarna Andante, Andante, een prachtige ballad die de zachtheid en zederheid van liefde bezinkt. I Have a Dream is de slotsong en die herinnert ons aan de kracht van dromen en hoop. Cool, back in hand. She This is Play. Songs waar de nostalgie van afdruimt. a tree Uiteraard ook Nederlandstalig. Sofietje, een vrolijk en nostalgisch nummer dat ons terugbrengt naar de jaren 60. Vervolgens Benny Nijman met Ik weet niet hoe. Een mooie ballad over de complexiteit van liefde. Tot slot, Ik kan het niet alleen van de dijk. Een krachtige en emotionele ode aan vriendschap en steun. Zij dronk ranja met een rietje.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 Mijn Sofietje is een lente symfonie. Zij dronk ranja met een liedje. Mijn Sofietje op een Amsterdamsteraas. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was. Made in Holland. Wagen, maar ik weet niet hoe Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen Maar ik weet niet hoe Ik zou je willen kennen, zodat je meer nog kan verwennen Maar ik weet niet hoe Ik zou je willen stelen, zodat ik jou niet hoef te delen Maar ik weet niet hoe ik zou je liefde willen geven en met je samen willen leven, binnen jou vertrouwen en dan maanzig van je houden, maar ik weet niet hoe. Oh, ik weet niet hoe. Oh, ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe, weet niet hoe, weet niet hoe. Ik zou je overstelpen met mijn cadeaus als dat zou helpen, maar ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe. Zou je willen kopen, mijn ziel en zaligheid verkopen, maar ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je willen ringen en als een lijst te laten zingen, maar ik weet niet hoe. in Holland. hadden we Nederlandstalig, nu Duitsstalig. Met Matthias Rimes verdampt, ik liep dik, Een krachtige bellet over de intensiteit van de liefde. Daarna luisteren we naar Uberdeen Wolken van Reinhard Meij. Een lied dat ons meeneemt naar de vrijheid en rust boven de wolken. Tot slot, dansen met meer in de morgen van Gerhard Wendland. Een romantisch nummer dat uitnodigt om samen de nacht in te dansen. Durch die Straßen bis nach Mitternacht, ich hab das früher auch gern gemacht. Ich brauche ich dafür nicht. Ich sitz am Tresen, trinke noch ein Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier, das macht mir macht mir nichts. Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär. Ich stell mir vor, wenn das ein Neuer wäre, das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal packt mich, ich gehe auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur: Hast du einen Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich, ich lieb, lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, dich will Ost-Startbahn -Ost 03, bis hier höre ich die Motoren, wie ein Pfeil zieht sie vorbei, und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt, wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt. Der Sonne entgegen Über den Wolken Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man Blieben darunter verborgen Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint Plötzlich nichtig und klein Ich seh' ihr noch lange nach, seh' sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren, nur von fern klingt monoton.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 Dann ist alles still, ich gehe, Regen durchdringt meine Jacke, Irgendjemand kocht Kaffee, In der Luftaufsichtsbaracke, In den Pfützen schwimmt Benzin, Schillernd wie ein Regenbogen, Wolken spiegeln sich darin.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 Volgende week Du sannt, sie sah mich nur an und ich wusste, dass sie mich so glücklich macht, wie's nur eine im leben kann. Tanze mit mir Darf ich bitten zum Tango mit der Nacht, dumm, dumm, sprach ein Kavalier, dumm, dumm nachts darauf zu ihr. Dumm, dumm, er war schneller und hat sie nach Haus gebracht, dumm, dumm, doch ich träumte nur noch von ihr. Hm. ze schon am Morgen antut, hat sie mich auch deswegen oft ausgelacht. Und wenn es zwölf is, lacht ze mich an. Tanze met mir.